Hemke Wolthuis met het NOS Journal. Veel oppositiepartijen in de Tweede Kamer... vinden de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... over de gaswinning schokkend. SP vindt de conclusies vernietigend... en zegt dat ze niet zonder gevolgen kunnen blijven. ChristenUnie en D66 vinden dat lagere overheden in Groningen... meer betrokken moeten worden bij besluiten over de gaswinning. En voor coalitiepartij PvdA bevestigt het rapport... dat verhoging van de gasproductie na 1 juli ondenkbaar is... De man die een jaar geleden een bom gooide in het Goffertstadion in Nijmegen is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan ruim 9 voorwaardelijk. Hij moet ook een taakstraf doen van 240 uur. De man gooide tijdens de wedstrijd van NEC tegen FC Utrecht een zware vuurwerkbom naar het veld. Twee stadionstewards raakten ernstig gewond. De veroordeelde man zegt dat hij dacht dat hij met een gewone fakkel gooide. In Den Haag protesteren taxichauffeurs tegen Uberpop. Zo'n 150 tot 200 chauffeurs uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn naar het Malieveld gegaan. Daar willen ze handtekeningen aanbieden aan politici. Bij Uberpop rijden particuliere klanten rond in hun eigen auto. Een ritje kost minder dan de helft van de prijs van een taxi. De taxichauffeurs vinden dat oneerlijk. Het bedrijf Uber heeft al gezegd zich niets aan te trekken van dwangsommen en gaat door. De openbaar aanklager in Italië heeft het faillissement aangevraagd van voetbalclub Parma. De club uit de Serie A heeft de spelers en medewerkers al maanden geen salaris betaald. En ook heeft de club een belastingsschuld. Totale schuld bedraagt enkele miljoenen. Over een maand beslist de rechtbank over het lot van de voetbalclub die in 1995 en 1999 de UEFA Cup won. De ploeg staat op de laatste plaats in de Serie A. Dat is de hoogste divisie in het Italiaanse voetbal. Het weer in het zuidoosten nog mist en bewolking. Daar is het 5 graden, in de rest van het land zon. En daar is het 7 of 8 graden. Morgen eerst zon, later vanuit het noordwesten regen. Dit was het NOS Journaal. DFM, Verkeersupdate. Dit is John Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. De politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 In 2015, al 25 jaar. Live. We Met nu. De finieljaren Voor mijn petit déjeuner. Aujourd'hui. Sola van middag. Of ik J'avais... Een petit mousseline. De advocaat en langoustine. J'avais... Uh, Two types of spaghetti and one type of ravioli petit morceau de crème caramel beaucoup de vin and two grand espresso chez the trend uh, Sorry, that it was an Italian restaurant. You can't have everything, but but wasn't as good as breakfast in America. Breakfast in America, met een hele prachtige inleiding. Toch knap hoor, van die Rick Davis, dat hij dat allemaal in het Frans komt. He? Ik vind het wel knap van die man, voor een Engelsman. Ja, uh, Breakfast in America, afkomstig natuurlijk van het gelijknamige album, uh, waar ook de Logical Song op stond. En dit was dus opgenomen live in Paris, 1980, om precies te zijn. Dan uh, gaan we nu naar. Uh, even wat pakken, zo even wat erbij pakken. Nog even wat informatie geven, natuurlijk. Want uh, we gaan weer even naar Bruce Springsteen. En uh, wat ik u nog niet verteld heb, dat is uh, wie er meespelen op deze plaat. Uh, althans, de vaste mensen. Nou, dat is natuurlijk de E-Street Band. En uh, die bestaat uit Roy Bitten. Die speelt piano en orgel. En uh, verder hadden, en doet hij ook nog de achtergrondzang. Clarence Clemens. Die ondertussen niet meer onder ons is, helaas. Clarence Clemens, uh, saxofoon, percussie. En ook al uh, background vocals. Dan Danny Federici. <laughs> Danny Federici. Zou die Italiaans zijn? Ja. Um, op orgel. Dan Bruce Springsteen natuurlijk. Uh, de vocals, elektrische en snarige gitaren. Harmonica, uh, piano en dat ook nog... En dan ook nog Gary Talent, die speelde bas. En dan Steve Van Zand die doet akoestische en elektrische gitaren, lead guitar en harmony vocals. Ja, dat heet hij allemaal. En dan hadden we ook nog Max Weinberg, en dat was de drummer van het hele gezelschap. Er zijn wel wat mensen die in zo meewerkt eraan. Maar dit waren in ieder geval de hoofdleden van die beroemde E-Street Band. En we gaan van Bruce draaien, Out in the Streets. Het was Bruce Springsteen samen met zijn beroemde E-Street Band. hè? wat? Oostvolgende nummer. Oh, wat hoor ik nou? Soms hebben ze van die LP's en laten ze het bijna het de nummers in elkaar overgaan. soms, eh, vooral als je het niet, eh, niet zo gauw door hebt, is dat irritant. Maar goed, eh, dat nummer wat u net hoorde komt er straks. Ja, hebben we hebben wel een klein voorproefje gehad van wat er zo komt van Bruce. Maar we gaan eerst naar eh, Toto. Toto 4. En uh, ja, nou moet ik u uh, iets bekennen. Ik ben de titel vergeten. Dat nummer heet Lovers in the Night. Was hem even vergeten. Zomaar Lovers in the Night. Een nummer van Toto van het album 4. We gaan door naar... Uh, Supertramp. En uh, die zijn eigenlijk uh, al een hele tijd actief. Hè. Dat zie, zie ik hier nu weer eventjes. dat is een aardige... Ze draaien nog steeds, trouwens. Ze zijn actief geweest van 1969 tot en met 1988. Toen nog een keer van uh, 1997 tot 2005... En nu nog een keer, in 2010 zijn ze weer begonnen. Op het ogenblik eh, bestaat, eh, even kijken hoor... de band bestaat op dit moment nog steeds uit Rick Davies. Dat is dus die, die, uh, die uh, zanger, keyword speler. -speler, speler, dan John Halliwell. Die zit er ook nog bij, van man van het eerste uur. Uh, zang, saxofonist, houtblazer en uh, melodica speler, doet hij ook. Dan drummer en percussionist is Bob Siebenberg... En zanger, gitarist is Mark Hart. Ja, dat zijn de huidige leden van, uh, van het bandje. Verder hebben we er uh, nog in gespeeld, nou dat weet u natuurlijk, een van de bekendste en de man die ook de grootste hits heeft geschreven voor ze, denk ik, dat is Roger Hodgson. Um, onder andere de componist van Dreamer en van uh, Logical Song, Breakfast in America, noem het allemaal maar op. School ook voor een de belangrijk deel. Um, Um, Dougie Thompson, die is bassist geweest. Dan zanger-gitarist Richard Palmer. En drummer-percussionist uh, Robert Miller. Die hebben er uh, ook nog heen gezet. De eerste werknaam van de band uh, was Daddy. Ja, de band kreeg als de eerste de naam uh, Daddy. Maar deze wordt nog voordat de eerste opnamen gemaakt zijn in Supertramp, gebaasd, uh, gebaseerd op het boek die uh, Autobiography of Supertramp... Van W.H. Davis uit uh, circa 1910. De eerste twee LP's worden gefinancierd door de rijke Nederlandse stakenman. Uh, uh, even kijken, weet je, Sam Miesega's, En die zijn niet erg succesvol. Op het duet, duet, debuutalbum is nog niet het welbekende Supertramp-geluid te horen, maar al wel de songschrijverskwaliteiten van Davis en Hodgson. Na de eerste en de tweede plaats uh, worden de bandleden op Davies en Hodgsona vervangen. Uh, ja, dan krijgen we dus het album uh, Indelibly Stemd. Dat veroorzaakt in Nederland nog wel enige opschudding... door de getatoeëerde blote borsten op de voorkant. In de Verenigde Staten werd een uh, gekuiste versie op de markt gebracht... Kan het ook anders. Wat else is nieuws zou je bijna zeggen. Uh, waarbij uh, twee stickers... in de vorm van uh, gouden sterren... op de borsten werden geplakt. Ja, ja. 1973 kwamen uh, John Halliwell... de blaasinstrumenten en zang... en Douglas Thompson, basgitaar... en Bob Siebenberg... soms vermeld als... Uh, Benberg, maar Bob C. Benberg, ja, dat is de Siebenberg, dan weten we dat ook weer. Slagwerk bij de band en maken zij de LP Crime of the Century. Dit album werd opgedragen aan uh, Mies en Gaas. De plaat wordt geproduceerd door Ken Scott en voor de opnames wordt uh, tijd nog moeite gespaard. Dit levert een plaat op met een bijzonder goede geluidskwaliteit en vele geluidseffecten. De plaat klinkt als een geheel waardoor het lijkt alsof het een conceptplaat is. Nou, dat nummer Crime of the Century komt later nog. Ik ga nu iets draaien wat ik persoonlijk een van de mooiste nummers van Supertramp vind. En uh, waarvan ik ook weet dat ik daar heel veel mensen toch wel een plezier mee doe door dit te draaien. Het is een lang nummer. U hoort ook de stem van Winston Churchill er nog in. Het is een werkelijk fantastisch nummer en het heet Fool's Overture. Super Trend. Life in Paris. Fool's Overture was dat. Opgenomen live in Parijs in november 1979. Het uh, album uh, Paris, dat kwam dus uit in 1980. En wat een geweldig stuk zeg. Fool's Full Overture. Echt fantastisch. Supertramp. En er staan nog een paar juweeltjes op die plaat. En die komen hopelijk allemaal nog aan bod. Jawel, moet wel lukken. Niet te veel kletsen, gewoon draaien. Dit is Bruce Springsteen en crush on you. van Springsteen is dat hij... Uh, ...korte liedjes maakt. Want <laughs> die andere mensen behalve van die lange nummers. Ja. En uh, Springsteen had het een beetje kort gelukkig. Uh, Crush on You heette dat. En dat kwam dus van het dubbelalbum The River. Waarvan uh, we nog niet... Toe, ...vandaag niet toekomen aan deel 2. Maar nou, misschien neem ik die dan volgende week... ...wel weer mee. Volgende week The River deel 2. Ja, dat kan toch. Ja, waarom ook niet. Eh... Uh, Even kijken. Uh, ja, Toto. -to. Ja, tuurlijk. En dat tijd Rosanna, maar dat had u waarschijnlijk al herkend. Shining through the window on the other side Een van de eerste allergrote hits van, uh, van, uh, van de band Supertramp. <laughs> Vanaf het uh, derde album. Zo, even een kikkertje in het keeltje. En uh, ik ga door met uh, Bruce Springsteen natuurlijk. Titelsong van uh, het album waar we vandaag de eerste helft hebben. Misschien volgende week de tweede, je weet het maar nooit. Dat uh, zien we dan volgende week wel weer. In ieder geval, nu krijgt u de titelsong van deze prachtige plaat... The River Bruce The Boss Springsteen Springsteen I come from down in the valley Where mister when you're young They bring you up to do Like you're dead me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down. Echo in tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in twelve-body flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten word. As if to say Hurry boy It's waiting there for you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 Ja, helaas komen we aan het laatste nummer niet helemaal toe, want dat is erg lang. Maar ik ga er toch mee afsluiten. Dus... Maar ik heb dus helaas niet meer de tijd om het helemaal te draaien. Maar ik draai er toch nog een stukje van tot het nieuws van 4 uur. En dat is Supertramp en Crime of the Century. Bedankt voor het luisteren. En tot uh, morgen bij Sayers. Hier Lunch.